Kan er in het zuiden wat regen vallen. In het noorden blijft het droog en ook zonnig. Het wordt vandaag 19 graden. En morgen is het zonniger en ook warmer. Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft jij het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. Met, met nu de herhaling van Zondag in Kermerland. Op twee frequenties live. Bloemenauw 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is zondag in Kammermerland. Ja, het dak is er uh, wel weer af uh, van, uh, van dit uh, uur met uh, Get Your Guns Out van Niemand minder dan Gangster. Uh, het EP is uh, afgelopen donderdag, uh, of wat zeg ik woensdag, ten doper gehouden in Panama in Amsterdam. En dat was al een aardige aanleiding om eens even wat dingen te gaan draaien van die EP.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 Bop b b b curve face b b b b b face pop, pop, pop,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 Ja, hij is alleen daar. En van achteren van putten.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 Fly like you do, and like you have.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 Goedemiddag. Ja. Uh, je staat uh, plaatjes uh, wel eens te schieten op, uh, op het circuit. Ah, nou, wel eens. Bijna altijd. En je, staat, je hebt wel de gave altijd dat je uh, op vaak de goede, op de juiste, ja. juiste plekken staat. Ja. Uh, ik heb het wel eens gehoord uh, van Chris Gautanus, uh, Van Even kijken of mijn uh, informanten bezig zijn. En jij bent er een van. Ja. Dat en en uh, met, ja, je, je hebt een neus ervoor uh, om uh, daar ergens uh, te staan.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 In dat op zich? Nee. Uh, gewoon uh, zoveel mogelijk blokken en uh, echt racen gewoon. Ja. In Heemskerk verstond uh, die dat kunt je vrij goed Ja, je met dat, hem in het, die uh, kan het wel hoor. Yeah? <laughs> ja. uh, maar het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat er ook rijders zijn uh, die zeggen van op een gegeven moment hey, waar jij dan uh, tegen gereden hebt. jongen. Jonge, jonge. Uh, ja, de ik volgende ook, keer zal ik uh, zal ik je eens even proberen de uh, nou, bloef af te steken. Het was meer andersom uh, ja? dat ik erachter en uh, ja? dat ik. Uh,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 In this life, day by day, they be changing. I turn my head for one sec, look back, shit is fading. Can't keep up the pace, so they keep on rearranging. Now tell me, yes, I'm missing out if not participating to that all day bullshit. Let's ball play through it. I dribble and I'll pass it if you feel it, come and do it if you have it. Shoot it, have shit, is stupid. Never blame the ball if it's lacking on your movements. Now, peace of mind, is it easy to find? That if you feel like those days are busy stealing your nights, and if you feel like those nights really need you to write, and if I sleep every night,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 session.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 De algemene stemming vooraf aan de wedstrijd was hier bij de perskamer uh, van bloemendaal de middag met twee vingers in de neus. Toch een beetje lade onderschat misschien? Nou, ik denk niet van, wat van onze kant. Want uh, we, ja, wij weten uit het verleden ook dat uh, de tweede wedstrijden eigenlijk de lastigste wedstrijden zijn uh, als je de eerste wedstrijd gewonnen hebt. En uh, wat dat betreft was er absoluut geen sprake van onderschatting. Maar ja, zij speelden echt uh, alles of niets en uh, ja, ze hadden een beetje mazzel.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 voor eigen publiek met 3 tegen 2 You know the day destroys the night night divides the day try to run Chased our pleasures here Dug our treasures there Ik vind het wel mooi hoor, eerlijk gezegd. Het halve genootschap Oud-Zandvoort komt gewoon nu even gezellig binnenzetten. Die hebben gewoon als Stel voor Katten vandaag op de Jaarmarkt gestaan. Ja, dat is leuk. Leuk hè. Ja. <laughs> maar goed, wij, wij zijn de broeders niet bij CFM. We, we bieden dan graag.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 ik kan dus niet iedere keer zoiets maken. Dus we gaan nu weer een keer gewoon doen. Financiële middelen. <laughs> Vol, volgens mij zijn jullie gewoon de grootste club uh, van Zandvoort. Ik uh. wil niet zeggen de rijkste. <laughs> nee, oké. Okay, nou, dat, dat is ook weer waar. Uh, nog even. Want ja, uh, wat over die klink. Hè, er staan altijd mooie foto's in. Ja. Uh, nee, nee. <laughs> Kijk even naar oh, je. Je schudt even. <laughs> uh, er staan uh, heel wat uh, foto's uh, in die klink. Uh, ja.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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Jobboots met het NOS-journaal. De OPTA gaat zo'n zes boetes uitdelen aan bedrijven die zich niet hebben gehouden aan het Belmen Niet-register. Dat heeft voorzitter Fontijn van de Toezichthouder gezegd. In het KRO Radio 1-programma Goedemorgen, Nederland. Sinds vorig jaar kunnen consumenten hun telefoonnummer laten inschrijven in dat Belmeniet-register. Daarna mogen bedrijven hen niet meer benaderen met een telefonisch aanbod. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om eerst te controleren of iemand ingeschreven staat in het register voordat er wordt gebeld. De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegram bij Tripoli op 12 mei krijgen 20.000 euro om lopende kosten te dekken.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 Per 100 inwoners waren er 38 aansluitingen. Verder heeft meer dan de helft van de televisiekijkers een digitaal abonnement. Het totaal aantal abonnementen steeg tot 7,3 miljoen. En daarmee zijn er meer abonnementen dan huishoudens in Nederland, zegt de Opta.